Volgens Lubbers biedt een time-out de mogelijkheid voor het opmaken van een tussenbalans. Hij schrijft dat hij zich in toenemende mate zorgen is gaan maken... of er bijvoorbeeld wel voldoende uitzicht is op godsdienstvrijheid. CDA-voorzitter Bleker voelt niets voor een time-out... en hij is teleurgesteld dat Lubbers er nu al geen vertrouwen meer in heeft. Bleker zegt dat hij veel actieve leden in het CDA spreekt... die wel de onderhandelingen willen afwachten. Volgens hem zijn veel van die leden teleurgesteld... in mensen die vroeger actief waren en die nu voor hun beurt spreken. Op Giro 555 is tot nu toe ruim 10 miljoen euro binnengekomen... voor de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan. Het bedrag bestaat vooral uit kleine giften. Veel grote initiatieven uit de bevolking zijn er nog niet. Volgens de samenwerkende hulporganisaties... komt er vanavond waarschijnlijk nog een flink bedrag bij... als mensen terug zijn van hun werk. De inzamelingsactie wordt gehouden... in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Verschillende omroepen maken vanuit het gebouw... een eigen thema-uitzending voor de actie 555... Rond 9 uur vanavond begint op Nederland 2 een speciaal programma. De eindstand van de inzamelingsactie wordt naar verwachting tegen middernacht bekendgemaakt. Grote delen van Nederland hebben nog steeds te kampen met wateroverlast. Ook vanavond kan het nog flink regenen. De politie roept automobilisten op om de A1 in Twente te mijden. Allerlei tunnels lopen vol waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De waterschappen lijken het vele water tot nu toe goed aan te kunnen. Wel staan in het hoogheemraadschap Rijnland tientallen extra pompen. Onder meer in Boskoop staat het water zorgwekkend hoog. Het weer vanuit het zuidwesten stevige regen en onweersbuien. Ook morgenochtend regen smiddags droger. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik Philosophy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 en als een jongen pakte ik je hand. 20 tot en met 11. 20. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn.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 Sammy, I eh, what Gawaka, I waka time for Africa. Fifty Papa Chico, your son, for the children don't want to come. Papa Chico's.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 Yeah, Zandvoort.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 Chant dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan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 I'm not disappointed. Zomers de vijfde. Vijf. Tien jaar zomerse 50. If I 50, 3. is de top 10 van de zomerse 50 2010. is de nummer 1 van de zomerse 55 -20 2010. Quando sa ja. parla mio americano. Quando sa parla sotto luna. Come dorei un cade di I love I'm tussen 50 en weer.